Clemens Peters met het NOS Journaal. De Sinterklaas-intocht in Staphorst is grimmig verlopen. Automobilisten die van de A28 richting Staphorst reden... werden opgewacht door honderden deels zwartgeschminkte demonstranten. Een aantal auto's werd met vuurwerk bekogeld en er werd met eieren gegooid... meldt RTV Oost. De mobiele eenheid heeft ingegrepen. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet had een demonstratie aangekondigd... omdat in Staphorst Zwarte Piet'en zouden meelopen bij de intocht. Het is onduidelijk of er ook actievoerders naar Staphorst zijn gegaan. De omroepkoepel NPO stelt op korte termijn samen met alle omroepen een actieplan op voor een veilige werkomgeving. Dat heeft voorzitter leeflang bekendgemaakt na contact met staatssecretaris Oesloe van Mediazaken. Aanleiding is het artikel in de Volkskrant over stelselmatig grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk van het programma De Wereld Draait Door. Na aanleiding van het artikel in de Volkskrant zijn opnames met Van Nieuwkerk voor de top 2000 quiz voorlopig stilgelegd. De politie in Bulgarije heeft vijf mensen aangehouden... vanwege de bomaanslag vorige week in een winkelstraat in Istanbul. Bij die aanslag kwamen zes mensen om het leven. Meer dan tachtig raakten gewond. De vijf verdachten worden vervolgd voor hulp bij het uitvoeren van de aanslag, zegt het OM. In Turkije zitten ook al tientallen mensen vast. De rechter oordeelde gisteren dat zeventien van hen vast blijven zitten... in afwachting van een rechtszaak. Een Syrische vrouw is volgens de Turkse autoriteiten de hoofdverdachte... en ze zou ook hebben bekend.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 You're making your mind up Gaan we gaan aan het begin van u drie van uh, Zandvoort op zaterdag. Je hoorde uh, en Making Your Mind Up. Zo, ben je er al uit met je minds? Wat ga je doen? Wat? Ja, ja ik, ik ben er wel uit. Ja, nou, wat, ga, wat gaan we doen? Ja, we gaan wel lekker eens even kijken wat, uh, hoe Renaud Lawson straks denkt... over het hele Formule 1 verhaal en natuurlijk... Uh, Um, ja, hij Lawson, van zijn achternaam. En er was ook een Lawson in de auto van uh, Max Verstappen. Die moest ja. dus ook even uh, ro rondjes rijden. Dus, hij dus, uh, deed wel goed hoor, in die auto. Hij, Liam, uh, ja, hij ja, ja, ja, ja, deed ja. het zeker goed. Dus, uh, nou, en daar was uh, Randolph volgens mij wel ook heel uh, content mee. Want op zijn Facebookpagina uh, postte hij uh, verschillende uh, um, artikelen daarover.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 uh, dus ja, ja iedereen woest zich op de op de oh, die, Ik zie het zo oh, bij. Okay, nee, nee beest van de week serieus ja, uh, ja, ja erop Uiteraard het uh, dier van de week zoals je dat uh, van ons gewend bent om uh, half vijf en zo. Nou,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 Met de uh, single Reflex. Ja, we onderbreken hem even. Want uh, ja, we zijn inmiddels uh, gefinished De Q3 is uh, ten einde. En we weten wie er op pole Position staat. Morgen tijdens de race daar. Uh, in dat uh, mooie Abu Dhabi. Dat mooie circuit. Uh, en in het donker rijden ze dan. 28,5 graden op dit moment. Mooie temperatuur voor Max. Want uh, die staat op uh, pole Position. Uh, morgen bij jou. Helemaal goed. Op Paul uh, Max stappen.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 Ik weet nog wel, Benno, dat uh, alle race-sportfans uh, ook met stickers uh, op de auto reden. Toen de tijd was, uh, waren stickers nog enorm ja, populair. Yes, ja. Overal een sticker op. En uh, ja, die sticker uh, zag je een raceauto en het stond in Red Zandvoort. Ja. Nou, dat weet Rennel Lassen misschien en, ook uh, wel. zo is het, uh, Red Zandvoort. Ja, ik, weet het. ik heb ze ook achter op mijn auto gehad. Ja ja, ja, ja, ja. En vandaar ook uh, deze plaat, ja. Rennel uh, Basis. Okay. En het uh, circuitlied, uh, dat ging daar ook over uh, toen de tijd...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 wel opviel, is dat hij uh, zijn auto vrijdag uh, moest, we uh, hebben het over Max natuurlijk, zijn auto moest inleveren aan uh, Liam Lawson. En uh, die deed dat niet onverdienstelijk afgelopen vrijdag. Ja, maar dat zeggen we maar altijd helemaal nooit. Want met hoeveel benzine is hij weggegaan, uh, wat voor afstelling, toestand, dat soort dingen. Kijk, die jongen is, is een goed talent. En dat uh, heeft hij vandaag ook weer uiteindelijk wel weer gewoon bewezen natuurlijk uh, in die wedstrijd. Oh, uh, die won hij toch uh, in in, uh, in, de, in de Formule 2. Uh, dus uh, die, die is gewoon goed, klaar. En ja dat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 Rendel, um, even naar jouw eigen raceklasse, de Youngtimers, um, de ATCC, de, ja. de, help me even. <laughs> Youngtimer Touring Car Challenge. Oh ja, ja. Touring Car, ja, ja, ja. ik zat met die <laughs> thee te worstelen. Ja. Uh, morgen ja. op televisie hè. Ja, morgen op televisie. Uh, ze hebben tijdens onze wedstrijd tijdens de kwestiecampagne in Assen zijn er allemaal uh, tv-opnamen gemaakt door uh, RTL 7. En uh, morgen gaan uh, diverse rijders geïnterviewd worden. Ze hebben beelden van de wedstrijden. En uh, volgens mij kom ik zelf ook nog in beeld. Oh, dus ja? dan kan ik gelijk niet meer over straat krijgen dat. <laughs> ja, Radio is een stuk beter bij jou. Ja, ja, ja nee, zeker. Nee, nee, ken je hier al niet ja. Je stem? Maar, ja, ja, ik <laughs> heb nieuws voor je. Ook op ons staat de camera gericht, hoor. Drie lang. Hoe is dat zo? Ja, o, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Och jeetje, ja. oh, jeetje, ja. jeetje dus jij bent wereldberoemd. Ja. Ja, ja, nou ja. Nee, ik heb, al, ik heb altijd een balkje voor mijn ogen. Ja, nou is de keurig gekompt die, hoor. Is, van die Benno. Ja, ja. ja, hij blijft wild. Hij blijft wild. Maar, nee, maar, maar, uh, we, gaan, we gaan een uitzending doen uh, speciaal uit ja. het IJtse En nog wat met Helmut Marco erin. En nog wat andere dingetjes. Want het is natuurlijk maar een half uurtje waar je het over praat. En gewoon van het half uurtje kwartier uh, reclame is. Dus uh, ik heb geen idee. Ze hebben, ze hebben drie dagen lopen filmen. Hoeveel er uiteindelijk op die tv komt, ik heb geen idee. Maar ik ben, voor mij ook een verrassing. Maar, ja, ja. Ik, ik ga ook uh, lekker voor de buis zitten en gaan kijken. En is er een van uh, dat uh, ITCC uh, uh, 30 jaar bestaat? Ja, volgend jaar bestaan we 30 jaar ja. en uh, aanleiding van dat zijn zo gekomen. En uh, ook een beetje omdat we toch wel uh, dit jaar ook een hele grote stadvelden hebben neergezet van uh, vaak 50 auto's en meer. Ja. En uh, ja, JL uh, die kwam toch echt zo van ja, maar je hebben echt zo'n geweldige race serie en uh, het ziet er allemaal zo mooi uit. En waar zeker in Axe een paar heel bijzondere auto's aan de stad staan. Ja, daar wilden ze uh, uiteindelijk ook wel eventjes, natuurlijk eventjes rondomheen kijken. En uh, ja, dit is een beetje gewoon. Even, ik denk even gewoon even een heel mooie, mooie afsluiting van een prachtig seizoen dit jaar. Ja, dus, precies. Uh, ja, nou, het is, we, volgens mij we weten we de eerste keer dat een historische race-serie echt op tv komt. Oké, dus, dus, uh, oké. Okay, okay. Dan weet je gelijk hoe populair de historische autosport aan ja, dus, ja, het worden is. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is prachtig. Absoluut. En dan uh, had je nog een, uh, ook nog over de ITCC uh, op, uh, over de prijs van de stad Magdenburg. Daar, ja. uh, daar, daar heb je ook goede herinneringen aan. Ja, nou ja, ik heb uh, de versie, ik heb, heb de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 Heel mooi. Uh, uh, uh, ik ben verliefd op die baan. We zijn. De... We hebben even net zitten kijken, maar we zijn er al bijna 10 jaar niet meer geweest. En ik vond gewoon tijd dat we weer terug gingen. En hey, jullie gaan in een mooie tijd. 12, 14 uh, mei in ja. 2023. Ja, maar ja, tijden tegenwoordig met de klimaatcrisis. En <laughs> we, <doen. laughs> hey, we, hebben, we hebben dit jaar twee wedstrijden gehad met alleen maar en de regen regen. Ja. Uh, twee weekenden. Maar we hebben ook uh, gewoon... Uh, uh, nou, een paar weken geleden hebben we op assen. Hè? En het was 22 graden. Dus zeg maar volgens mij het maar. <laughs> ja, toch? <laughs> dus het kan 14 mei wel sneeuwen daar. Ja, dat is dan Vandaag kijk naar de Zandvoort 500. Nou, ik weet hoe koud het is in Zandvoort, maar eh, volgens mij heel erg koud nu. 3 dus, eh, drie uh, graden. Ja, nou ja, dan hebben die jongens op het circuit Ja, hoe is dat dan in een raceauto?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 Uiteindelijk op temperatuur te krijgen dat je voldoende grip krijgt. Ja. En ik denk dat ze daar vandaag op zandvoort uh, best wel een beetje last van hebben. Maar die uh, remmen dan, want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Dat is uh, als je niet re als je, uh, slechter remt, dan, uh, ja. dan ja, kan je ja, aardig vergeten. Gisteren... Ja, je moet je op anticiperen met rijden. Dus iets eerder remmen en zorgen ja. dat je. Kijk, uh, normaal hebben we remmen, zeker de moderne raceauto's, en dan rij je dit weekend rijden uh, morgen rijden, bijvoorbeeld allemaal historische auto's. Uh,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 Vanmorgen heb ik op een paar contact, maar het was echt heel erg koud. Eh, ja, dan, zeker. Avond, zeker. En staan laagstaande zon. E Daar <middel tomat Maria> he he he he, hebben ze natuurlijk ook last van. Ja, absoluut. Dus, uh, maar dus ja, het eindse seizoen is een beetje spannend. Ja, ja, ]Yeah, jaja, jajaja, spannend, ja. Ja, absoluut. Oké, okay, eh, Rindel, dankjewel ja. voor deze week. En, uh, nou, een goede wedstrijd ja, morgen. Iedereen morgen plezier met de camper. Kijken of PRS inderdaad die tweede plek kan gaan pakken. Ja, dat zou mooi zijn.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 en helaas moet ik zeggen, twee foutjes van de keeper van ons... die heel zelden zijn, want Dani pakt meestal de prachtigste ballen. Maar ja, hij zat er nu twee keer uit. Oké, okay, maar zijn dus ze ook wel uh, in het uh, strafschopgebied uh, actief uh, geweest, uh, de spelers. Nou, uh, jawel, tuurlijk wel. Maar de ene viel uit de corner. Uh, een corner die uh, van afstand werd uh, ingekopt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 Continu in het nieuws en op Hart van Nederland en dergelijke loskomen. Dat de sportclubs in de moeite, in de problemen gaan komen daardoor. Hoe is het ja, bij jullie daarop S.V. antwoord In de problemen zijn we nog niet, maar ja, je, wel, je zet wel voor hoge kosten. En het is nog niet, we kunnen al, alle rekeningen nog wel betalen hoor. Daar gaat, gaat het niet om. Maar het houdt niet over natuurlijk.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 Ziek voor de namiddag dit. En vandaar ook gedraaid op je eigen lokale radio... de Zandvoortse Omroep. We zijn er 24 uur per dag op radio en tv. En natuurlijk ook op alle socials en de app. En noem maar op, het komt ons overal tegen. Dit waren de Brand New Hefties en Turn the Music Up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 De echte muziek van uh, Ties voor Vies, uh, ditmaal in uh, shouts shout. Mo shout, shout. Doen wij zeker ook, Benno. Ja, toch? en weet je wie dat ook doet? Dat, die Elon Musk, die baas van, ja, die die nieuwe baas van Twitter. Die, die gaat maar door, hè. Ja, die heeft een poll uh, vandaag uh, gedaan. En, uh, moet uh, Trump terugkomen op Twitter? En dat, nou, kon iedereen ja, yes of no zeggen. En? Dat, dat hebben 11.422.247 miljoen, 11 miljoen 422, 247 mensen gedaan. Dat is toch niet normaal? Ja, ja dat, gaat, dat zijn getallen, hè. Jeet. En 52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 Twitter. Nou, nou ja, ik heb een haat liefde met sociale media. Ik vind het eigenlijk allemaal drie keer niks. Maar goed, uh, je moet op een gegeven moment wel. Je blijft op de hoogte. Ja, zo je, zag ik ook van uh, de, de veiligheidsregio Kennemeland. Jou ook wel bekend ja, natuurlijk. Ja. Zag ik ook uh, vanmorgen een bericht uh, langskomen. Dat was vanaf uh, half zeven. Vanmorgen vijf voor half zeven geplaatst. Ja. Over een uh, brand uh, of uh, iets dergelijks in uh, Beefwijk. Uh, nou, Want, uh, er, was, er, maar, was, er was iets aan de hand. Uh, ja, er was een. Uh, in ieder geval, een, een, maar dat zet uh, ze ook op Twitter. Uh, uh, ja, uh, dat, dat is uh, als, uh, vanaf middelbrand. gaat voorlichting rijden. En dan krijg je inderdaad Twitter-berichten. En dat was een. Uh, vroeg vroeg is er een bestelwagen uitgebrand in Overveen. Op de zeeweg. Bij de zeeweg. Uh, bij de Bokkendoren stond die blijkbaar geparkeerd. En uh, toen ging het mis. En toen uh, helemaal uitgebrand. Ja, of het, dat de brand weer een keer is, dan, uh, dan is het vuur. En, en dat het gemiddeld. was,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 naar de mannen toe. Blijf met je handen van vrouwen en meisjes af. Hè. Dat is natuurlijk duidelijk. Want daar uh, ligt het initiatief uh, van deze narigheid. Oké, okay, nou dankjewel. Dan. Oh, ga je nog door? Nee, wat, de ik heb ik, er nog één. Ik... Oh, je hebt er nog één. Black Friday. Black... Dat is het ook nog. Black... Black... Oh, 5... oh ja, ja dan kun je, je ook november. goedkoop een laptop uh, kopen. Want ja. die ja. heb ja. het net aangehaald. Lekker slim Echt, uh, echt uh, lekker slim weer. Ja, nee, ja. je had het net over uh, de vrouwen en dergelijke en alles uh, wat ze meemaken. En dat brengt me bij deze plaats.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 Dat moeten we even afwachten nog. Hé, hoorde alles kleurt oranje in ieder geval uh, zo vlak aan het einde. Want het zit er alweer op, uh, Benno. Ja, dat is... Het uh, wel. is weer het wel, bij uh, geplogen. Fred is er nog niet. Nee, hier, anders dus... nemen wij het zo meteen over. Maar ja, maar, want er zijn gasten. Kregen, in, ja, is gasten. bericht gekregen dat hij uh, dat onderweg is. Oh, hij is onderweg. Ah, waar hij okay. is weten we natuurlijk nee, niet. Nee. Misschien nee. nog uh, ergens op Schiphol net geland. <laughs> <laughs> je, weet, je weet het nooit natuurlijk. Dus, uh, ja, ja, ja. De ja. nee, brug maar, gaat uh, open dat kan allemaal gebeuren. Want hij komt van ver, onze Fred. Zeker, nou, zo, zo dadelijk Entertainment for You. En uh, ja, de presentator komt eraan dus. We gaan nog één. Uh, ja, weet je wat nou het leuke is? Maandag worden we herhaald natuurlijk. Hè, tussen 2 oh ja, ja, en 5. Ja, ja, ja. En de wedstrijd, maandag van het uh, Nederlandse elftal, die begint om vijf uur. oké okay. Dus uh, vlak voor vijf uur, dus zitten we nu vlak voor de wedstrijd. Ja, wat sport. Dus om vijf uur gaat hij beginnen. Over twee minuten gaat, gaat het los uh, daar. Uh, ja